Dan het weer, op de meeste plaatsen helder. In het binnenland koelt het af tot 5 graden met kans op voorstaande grond. Overdag periode met zon, in het zuidoosten kans op een bui. Het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Een hele goede nacht. Het is uh, twee uur geweest. En dat betekent dat de patiënten die niet kunnen slapen... omdat er een vraag in hun hoofd rondwaalt... weer terecht kunnen op 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van de wachtkamer van de nachtzuster. En de nachtzuster is eigenlijk alleen maar iemand die verbindt. En dan niet met verbandjes, niet met pleisters. En ook niet met medicijnen, maar met telefoonlijnen. En een nachtzuster verbindt mensen met elkaar door... die een vraag of een antwoord hebben. Dus bel als je rondloopt met een vraag. Het mag een vraag zijn die al jaren een rol speelt in je leven. Het mag een vraag zijn die vandaag is komen opborrelen... over kamermeisjes of over voetbal... Of over heel iets anders. Een vraag waarvan je denkt van nou ik kan het zo 1, 2, 3 niet vinden. En ik weet niemand aan wie ik het kan vragen zo om twee uur s'nachts. Nou dan zijn wij er. 0800 1121. En je kunt ook een uh, mailtje sturen als je wil. Naar omroepmax.nl. Je kunt twitteren via Apestaatje nachtzuster. En je kunt chatten. Er loopt een chat mee tijdens dit programma. Daar zijn uh, mensen actief die met elkaar praten over wat er in het programma gebeurt... en wat er in hun leven gebeurt. En als je je daarbij wil aansluiten, dan uh, moet je op de computer even intikken... www.nachtzuster.net, niet.nl, want dat is een hele ranzige site. Nu heb ik het gezegd, gaat de helft daar natuurlijk de zitten surfen. Nee, nachtzuster.net, dat is mijn site in het netten En daar kun je chatten. En uh, dan klik je inderdaad gewoon de chat aan op het uh, minuutje. En dan kun je meepraten met alle mensen die daar zijn. Maar het draait in dit programma om jou op de radio. En je bent alleen te horen op de radio als je even belt. Naar 0800-1121. <middels> Ze legt haar koelen handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. het ah, zuster blijft nog even bij me staan. Nachtsus, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtsus, ik brand van binnen. Nachtsus, doe iets aan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 Ik brand van binnen. Nachtsister, Doe maar, heet het beentje. En het liedje heet Nachtzuster. En ik vond het wel toepasselijk om een keer te draaien. Dus vandaar. 0800 1121. Dat is het nummer dat je kunt draaien of toetsen, denk ik. Tegenwoordig is het meestal toch wel toetsen. Als je mee wilt praten in dit programma. En dat deed Anneke. Hallo Anneke. Nou, goedemorgen. Hoi. Hier ben ik alweer. Ja. En niet zo geschrokken als vorige week. Nee, waarom niet? Nou, ik dacht op dat moment, het liep tegen zes uur. Ik denk, nou, ik kom er niet meer door. Dus ik had het telefoon op de radio neergelegd. Ja. En ik was net een klein beetje half verslapen toen kwam er daar die radio ineens te knetteren. Oh ja, ja die gaan dus, dan tik, tik, tik, tik doen. Ja. Ja. Uh, maar vorige week had je twee vragen. Ja, de tweede, de tweede vraag komt dus uh, nu. Ah, die, ja, dat doe je wel keurig, zeg. Ja, Zou, zit je dan van uh, vrijdagochtend zes uur te wachten tot donderdagnacht twee uur totdat je weer kunt? Ja, zoiets. Kom nou. Wat was de vraag van vorige week? Wat was de vraag die we wel <laughs> gedaan hebben ook alweer? En de vraag van vorige week was, in, was over de nieuwslezer. Oh ja, natuurlijk. En toen hebben we uh, Jeroen Tjepke maar er even bij gehaald. Ja. ja, nou, ja. Dat, dus was... dat weet ik dus nou hoe dat gaat. Ja, dat was allemaal beantwoord. Het is niet dat hij zeg maar om twee uur het nieuws leest... en dan niks gaat zitten doen tot drie uur. Maar dan gaat mm -hmm. hij gewoon het nieuws voorbereiden voor drie uur... en bellen met ja. correspondenten en dingen opzoeken en schrijven... en dat soort ja. toestand. Ja. En wat was die andere vraag? De volgende vraag is... Uh, weet jij of ik wil graag weten wat een sarafaan is? En wat? Ja, dat zei net de man die ik net aan de telefoon had, ook aan. Oh. Een fan Een karavaan, bedoel je? Nee, nee, nee. Een S-A-R-A-F-A-A-N. Dus geen karavaan, maar een sarafan. Nee, je bedoelt safraan. Nee, nee, nee. Oh. Sarafaan. <laughs> en wij, wie heeft je dat woord uh, op de mouw ges gespeld? Nou, dat heeft me niemand op oh. ik, ik heb vorige keer verteld dat ik bij een koor was. ja. Of 14 dagen geleden al. Ja, en... hebben ze allemaal hun stem weer terug? Nou, ik heb dus een hand er zelf al een klein beetje over dat eentje van degene die dit die, die altijd had, dat die af en toe een appel vlak van tevoren eet. Ja. Dus dat... Uh... Dat zegt al genoeg. Dat, uh, dat kwam ook dus in, in, zeg maar in het antwoord uh, wat op een gegeven moment naar voren, naar voren kwam. Dus... Uh... Maar ik heb, ik, ik heb begrepen, het belangrijkste wat bij mij is blijven hangen van twee weken geleden, nou niet het allerbelangrijkste, maar in ieder geval wat is blijven hangen van die uitzending, is dat, um, uh, dat het ook kan komen doordat diegene net de toon steeds niet haalt. Hè? Dat hij daardoor altijd ja. zijn stem kwijt is. Ja, dat, uh, ja want ik heb mezelf, ja, je, je hebt het, niet, het natuurlijk nooit. Het, uh, nee. Als ik de toon niet kan halen, dan hou ik mijn mond dicht. Dat is het verschil, hè? Ja, dat, uh, dat werd ook gezegd tevoren, zeg maar in de antwoorden. Uh, je, als je de toon niet kon halen, dan kon je beter je mond even dicht houden en dan playbacken. Ja, dat weet dat, ik nog, dat uh, dus... ik hele liedjes playbackend altijd doorbracht op school. Ja, ja zoiets. Ja, Maar, um, uh, ja. oh ja, daar hebben we twee weken terug, was het het koor. Vorige week was het de nieuwslezer. En deze keer ja. is het de Sarafaan, want iemand Sarah bij het Sarah koor... Sarafaan. wat? Sarafaan. Dat zeg ik toch? sarafaan. Dat zeg ik toch? Ja, ja, ja. Het is dus geen tarafaan, maar een sarafaan. Nee, een sarafaan, dat zeg ik toch? Ja, ja, ja, ja. Met de S. Ja. Van sarafaan. Ja, ja. ja. ja dat een rode, in dit geval heet dat ding een rode sarafaan. Waarom heet het in dit geval een rode? Ja, nou, het gaat, uh, die, het gaat dus over een moeder die is bezig om, um, om dat ding te naaien. Oh. En dat die, die dochter ervan, oh, die, welke wil moeder? Geen, die wil geen sarafaan, want het schijnt, dan ook, het schijnt een bruidskleed te wezen. En dat wil ze gewoon niet aan hebben. En in dit geval is dat zeker een rode sarafaan. Maar, de, en, maar Anneke, heb je het nou over iemand die bij jou op het koor zit? Die, nee, nee, dat is het liedje. Oh, dus het liedje gaat over de sarafaan? Ja. Oh. Wat het... wij dus zingen. Oh. En... Uh, en aan het eind van, ze, ze wil gewoon dat dat brood, ze, ze schijnt jong te wezen en uh, ze wil gewoon niet hebben dat haar moeder dus die, uh, de, dat ding voor de naait. En aan het eind van het liedje is dat die moeder, dat er toch jaren voorbij gaan, het kind is dus altijd, het jonge meisje is er altijd nog vrolijk geweest en weet ik wat allemaal. En uh, nou ja goed, er is vreugde en verdriet geweest. Maar in ieder geval, die moeder die zegt toch nog, je bent, eh, kom eens even bij me zitten en... Uh, ik wil toch graag hebben dat, jij, uh, dat, dat je vrolijk bent en dat ik toch weer verder kan naaien aan die sarafaan. Maar jullie We, staan met het hele koor week in week uit het liedje te zingen, maar niemand weet wat, wat nou eigenlijk een sarafaan is. Nee, no, het enige wat ik dus hier uithaal is dat het een bruiloftskleed is. Ja. En, en het, is natuurlijk een een vreemde zaak, het is natuurlijk een vreemde zaak dat zij geen, geen, geen, geen, geen uh, bruidskleed uh, willen hebben. En mm -hmm. dus ik heb het idee dat het ook nog wat anders is. Oké, okay. maar jullie, jullie het, staan daar allemaal het, te zingen het, en, de nog... en de ene ziet een tutu voor zich en de andere een hele bruidsjurk en de derde een, een soort persisch tapijt, maar niemand weet precies wat het is. <laughs> nee, de, onze dirigent heeft ook al eens een paar keer gevraagd, jongens, wat is dat nou toch precies, die, uh, die sarafaan? En, en... Ik denk nou, dat is dan wel eens een, een, een, een idee om dat eens dus even uh, aan jou door te geven. En wat is het voor liedje? Uh, hoe bedoel je? Nou, hoe heet het liedje? En de, rode, van... de Rode Sarafaan. Oh, het heet De Rode Sarafaan. Ja. En het is oorspronkelijk van Conny van der Bos. Nee. Oh. Door wie het verder gezongen wordt op de radio. Ik heb, ja, god, ik, nee, ik heb het eigenlijk al nooit op de radio gehoord. Nee. Het is van uh, een of andere Herman de Wolf... Herman de Wolf. Ja, tekst ja. en muziek van uh, Herman de Wolf. Dat heb, heb, heb ik hierboven staan. Dus oh, de... ik zal eens kijken of we hem in de computer hebben staan. hoor, De rode sarafaan. Zou wel toppen wezen. Ik denk het niet, hoor, want ik heb ook nog nooit iemand over de rode sarafaan uh -huh. horen zingen. Maar Herman de Wolf klinkt mij wel bekend in de oren. Moedertje, vermoei u niet met die rode serafaan. Trouwen ligt ver in het verschiet. Ik bind mij. Oh, zie, het is toch serafan, want anders ruimt het niet op man. Ja, nou, en, en het is, gewoon zoals hier is het wel weer uh, serafaan. Want uh, uh, anders ruimt het dus weer niet op dat zij. Uh, het het woordklik trekt daar helemaal niet aan. Dus. Oh ja, oh, nee, daar zit wel wat in. Dat is, uh, dus, uh, even kijken hoor. En ik heb de indruk, zoals ik het denk in mijn achterhoofd eigenlijk heb... dat het door zigeunis gedragen wordt. Ja, nou, dat zou zomaar kunnen, ja. Um, ik ben aan het zoeken, maar ik zie even niks uh, verschijnen in mijn scherm. Dus ik ben bang dat uh, dat, dat liedje er niet in staat, Ja, uh, uh, het. Zou kunnen, dat zou uh... ook kunnen. Doe jij even een klein stukje dan, want we moeten wel een beetje een beeld hebben natuurlijk. Uh, hij moet, uh, nou, dat gaat dus... Moedertje, ach, maak mij toch geen rode sarafaan. Nee, wel op toon natuurlijk. Uh, uh, uh, dat is mij te hoog op moeten. Dat oh, maar... dat moet je niet doen, daar word je schor van. Dat heb ik geleerd van het programma Nachtzuster van Max <laughs> op Radio 1. En, uh, nou ja, en de arbeid zal toch nutteloos zijn, want dragen zal niet gaan. Het dragen van een bruinlos trekt mij heel niet aan. Moedertje, vermoei u niet, want ik verlang geen sarafaan. En dan komt kindje, uh, even kijken het kindje zet je eens bij mij neer, bij je moeder neer. Uh, als je jeugd voorbij is, keert zij nimmer weer. Eens was ik ook vrolijk, blij klonk eens mijn lied. Uh, danste ik en sprong ik en vergeet, en vergeet ik niks, niets. Nee, nee, precies. Het moet wel blijven rijmen natuurlijk. Ja, en dan, nou, jaren komen, jaren gaan, vol zorgen en vol smart. Graag wil ik je vrolijk zien, dan wordt weer jong mijn hart. Ingedacht, dan zie ik jou mijn dochter dikwijls aan. En dan werk ik verder aan mijn rode saravaan. Okay. Dat is dus eigenlijk het hele liedje. Nou, duidelijk. Ja, dan hebben we een beetje een beeld, hè? Dus het is een bewaarderskleed, maar volgens mij is het ook nog wat anders, omdat ze het absoluut niet wil. Nee. Nou ja, uh, misschien dat er over gebeld kan worden naar 0800 oh ja. 1121 en dan, uh, dan gaat het goed komen. Oké. Okay. Anneke, Het was dan maar weer zal... een genoegen. Huh, wat zeg je? Ik zei dat ik het uh, heel leuk vond je weer eens te spreken. Ja. Je ja. spreekt me ook haast nooit. Nee! Maar in ieder geval, ik wens je verder nog een goede uitzending. Ik blijf dus gewoon net de lamp totdat, uh, totdat ik iets meer weet. Ja. En dan uh, hoop ik uh, binnenkort wel weer een of andere vraag te hebben. Ja, dat is goed. Maar het moeten wel een beetje vragen van niveau zijn. Hè? Want nu doe je het een beetje klinken alsof iedereen maar met iedere iedere vraag die je te binnen schiet in de uitzending kan komen. Mm. Niet, het, is, het is natuurlijk niet een of andere vraag. Het moeten wel vragen zijn die hout snijden. Ja, nou ja, goed. Ja? Het, het is gewoon een... een, een, een, een, een ja. Het schijnt dus een een of ander kledingstuk te wezen. En verder is er vast nog wat meer ja, bij. Ja, nee, dat is, dus het is een goede vraag. Mm. Dus de goed aan het hele koor. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer, ja. Dag, uitzending verder. Doei. Doei. Doei. Kees. Hoi, alsjeblieft. Hallo ben ik eindelijk weer eens. Ja. Waar maar was, was je? De... Ja, Nou, ik kom er nooit doorheen. Nee, het is druk, hè? Dat is gewoon... Uh... Ja, een hele goede redactie eigenlijk, dat we me er niet Ja, dat is het, het, <laughs> dat is het ook. Ja, je bent er nu ja, even tussendoor precies. geglipt. Maar uh... ja. <laughs> Nee, maar het is natuurlijk, ik ga natuurlijk ten onder aan mijn eigen succes, hè? Ja, wel. Want ik, ik krijg ik, de hele ik... tijd mopperende mensen dat we de hele tijd in gesprek zijn. Nee, nee, maar dat is natuurlijk helemaal het probleem niet. En oh. als de uitzending goed is, vind ik het ook goed, hoor. Oh, gelukkig. Je hoeft daar niet per se in te zitten. Maar je dacht nu... Want ik luister wel, als... maar het is natuurlijk ook soms een beetje laat. Dus als, je, als ik de volgende dag moet werken of nog iets moet doen, ga ik niet de hele nacht luisteren. Maar ik vind het wel heel leuk hoe jij dat doet. Oh, gelukkig. Ja, en zeker over die rode uh, Saravan, want uh, daar had ik ook nog nooit van gehoord. <laughs> Maar, je, maar je, je dacht nu om 18 minuten over twee, je dacht van ja, maar ik bedoel, het is allemaal leuk, die rode ja, sarrafa. Ja, ik moet jou nu even spreken, want ja. ik bedoel, op een gegeven moment is het ook weer een keer mooi geweest, dat je, ik moet je dan even horen. Ja. En ik, had ook, ik heb ook een hele goede vraag, en daar had ik vanavond wel met een meisje over zitten twitteren. En dat is, waarom zijn geitenwollen sokken meestal van schapenwol gemaakt? <laughs> nou, dat is toch raar. Ja. Er zit iemand van die stinkende zweepvoeten in, in, in zijn slippers En die geitenwolle sokken. Maar de, uh, dat zijn geen geiten, <laughs> sokken. Dat gewoon van een schaap. Maar wat ik me nu afvraag is. met welk meisje jij daarover zit te twitteren? Nou, een meisje. Een fotograaf hier uit de buurt. Oh. Leuk meisje. Volgens mij, als ik die foto. die leek een beetje op jou eigenlijk. Oh? Dat zag er goed uit. <laughs> Ik hoort het niet, want die liggen nou lang. Maar schaap. als ze fotograaf is, dan staat ze toch niet zelf op de foto's? Nee, hey, op, de, op de Ava. Op de, op de Ava staat ze. En dat, nou, is dat oh ja. Oh. En, maar, maar, maar daar hebben we het er ook nog over gehad: van waarom. Uh, uh, sokkenwol. Dan kun je bijvoorbeeld uh, best wel een trui van breien of zo, weet je wel. Dat zijn hele gekleurde stoffen. Maar en toen zei, daar heb ik ook nog een foto van mijn website laten zien. Je kan er ook een muts van breien. Dus je wil zeggen, waarom heet het sokkenwol? Ja, maar nee, dat is nou niet de vraag. Nu is nou, de vraag. dat waarom vraag ik me nu af. Heet het, waarom heet het, heet het sokkenwol als je er gewoon een trui van kunt breien? Ja, dat is toch klaar. Maar dat zijn hele leuke trui, want dan uh, weet je helemaal niet wat het patroon wordt of zo. <laughs> er zitten gewoon drie kleurtjes in elkaar. En is er een tokkenwol? aanleiding geweest dat jij je verdiept hebt in de wereld van het wol? In de wonderwereld ja, van de wol? Ja, ik heb altijd zitten breien. Al van mijn vierde af. Wat heb je zitten breien? Nee, natuurlijk niet. Oh, okay. Ja, natuurlijk ja, wel. Ik heb altijd zitten breien. Ik heb, uh, breien is mijn lust in mijn leven gewoon. Ja, nu geloof ik je niet meer. Dus ja, Goed. vind ik gewoon geweldig. Maar waarom geitenwolle sokken gemaakt worden van schapenwol? Ja, dat is wel raar. Waarom noemen ze dat dan geitenwol? Ja. Iemand ja. kan dat waarschijnlijk vertellen. Een of andere dokter anders of professor. En, en Ik hoor dat graag. Ja. Maar het is wel zo. want bedoel, wat, Geiten hebben gewoon hele korte haartjes. En schapen hebben gewoon. Wat, wat die wol waar je lekker uh, draad van kan spelen. Nee, maar, maar dat is natuurlijk onzin. Het hangt er net vanaf wat nee, voor nee, schaap of wat het... voor geit je te pakken hebt. Je ja, hebt ook nee, geiten maar... met lang haar. Ja, nou, bij Jusk, Dat is toen zo'n man. Die zat allemaal sla, slaat te eten. En toen uh, ging ze naar hem toe. En zei ze <lacht> En de, ja, dan vonden ze dat een soort geit, die bent. En oh. die had ook van die sokken aan. Oké. Okay. Dankjewel, ja. Kees. <laughs> <laughs> is, hoor je de afrondende toon? Ik hoor het nog wel. <laughs> ja. ga, je, ga je hem erop plaatsen, of niet? Nou ik denk er nog even over na. Ja, dat lijkt me een goed idee. Maar ik denk dat ik hem maar even meeneem. Oké. Okay. Hey, ik, ik ga gewoon lekker meeluisteren. Ja. Gaat verder alles ik goed. Je, ik vind je goed, hè. Ja. Ik, ik, denk ik denk vind dat je jou ook op iets beter bent, Maar dan moet je niet over, uh, over die uh, rode Saravage Wat zeg je nou allemaal? Ik denk dat je binnenkort op radio 3 bent, maar dan moet die rode Saravage. Daar ben ik toch veel te oud voor. Zie je het voor? Omroep max op ja, radio dat 3. Vormen, ja. Dat kan toch niet? Jawel, joh. Goed. Jij kan zo lekker losgaan. Ja. Dat is jouw kracht. Jij kan oh. op de radio, radio 1 kan je helemaal losgaan. Dan elke bellen, dan ga je helemaal zo lekker zo even zo. Uh, nou, dag Kees. Doeg. Doeg. 0800 1121. Aart, uh, Ja, goedenavond. Hallo. Oh, uh, ik had een vraag. Ja. Ik heb een aantal van die... Uh, van die ordners. Ja. Uh, zeg maar om papier in te bewaren. Maar er zit altijd aan de... Uh, zeg maar aan de zijkant zit een gat. Maar waar is het die voor? Wat een goede vraag. Ja, ik, ik, ik heb ook nog een andere vraag. Maar goed. Oh. Dat... Ik vind het, is, niet, is het niet gewoon omdat als je al die orders op een rijtje hebt staan, ja? in een kast die precies om de ordners heen past, dat je dan met je vingers de, door dat gat die ordner uit de kast kan pakken? Oh zo? Ja, dat kan. Want, want mijn idee was, nou, dat is dan waarschijnlijk... om te kijken of er iets in zit, zeg maar, als je een heleboel hebt... of welke kleuren erin oh, ja. zit. Maar ja, inderdaad. Het is echt een maar, multifunctioneel gat. Ja. Ja, dat is ook heel handig nog. Ja. Maar en, uh, ja, en, denk ik altijd, het zou zo fijn zijn als er iemand even belt... die bij een kantoorboekhandel werkt. Nou, toevallig... De, daar werk ik. Dus dat heel je werkt in een kantoorboekhandel en je weet niet waarom de gaten in de ordner zitten. Nee. Nou. Nee, ik. Nee, ik uh... En er is niemand bij jou in een kantoorboekhandel die dat nee. weet. Nou ja, ik heb het uh, nog niet gevraagd. Zeg maar. Daar... Nee, het lijkt me ook een hele onlogische plek om een keertje rond te vragen. <laughs> nou ja, en uh, ja, goed. We hebben daar zoveel. Echt waar. Ja, en ik heb nog een andere vraag die ik er ook nog kan. Ja. Of er ook andere luisteraars zijn die ervaring hebben met het laten plaatsen van een trompiering. Daar ben ik ook benieuwd naar. Ja, nou, Art. Ja. Want je het een beetje. Ja, dat klopt. Maar is dat van voor of na de tongpiercing? Nee, dat heeft er verder uh, niks mee te maken. Dus je, hebt, je, je stottert een beetje, maar je wil ook nog een tongpiercing laten plaatsen? Die heb ik al, maar dat heeft geen enkele invloed op de zaak. Het enige is, in het begin, toen ik hem had, dat je een beetje spriest, maar daarna niet meer. Maar dat begrijp ik echt niet. Heb je altijd gestotterd? Uh, ja... Maar eigenlijk al vanaf, uh, ja, zeg maar van killeins of aan al. En dan, en dan ga je ook nog een tongpiercing laten plaatsen... waardoor je eerst twee dagen niet lekker kan praten... en dan ook nog een beetje gaat slissen? Uh, je, dan maak je het jezelf uh, ja, wel heel ja, maar moeilijk. Ja, want je over. Want ik slis nu niet. Oh. Zo, dus... Ja, nee, maar dat heb ik een beetje. Maar goed, ik, ik vraag me af of er. Uh... Maar, maar dan wil je weten of mensen. De... Ja, natuurlijk. Dan gaan de mensen bellen en zeggen: ja, ik heb ook een tongpiercing. En dan? Ja, nou ja. Of het bijvoorbeeld fraken voorkomt bij vrouwen of bij mannen of zo. Je wil eigenlijk gewoon een tongpiercing special? Nou ja, of, of andere. piercingen. Dat, dat vind ik wel interessant. Ah. Okay. Nou, ik zeg uh, 0800 1121. Ik ja, ga mijn best doen. Dat kan. En um, Art, ja. hoe lang werk je al in die kantoorboekhandel? Uh, ik werk daar nou ongeveer een jaar. Oké. Okay. Dus het dus... is, is in Deventer. Oké, okay. maar als het nou niet lukt, als niemand weet waar dat gat in de ordners nou precies voor is, dan, ja. um, dan moet je het toch even vragen van de week en volgende week even terugbellen. Ja, precies. Maar misschien komen we er nog wel uit. We hebben nog ja. zo'n 3,5 uh, uur te gaan. Oh, dan. Me Ik heel hoor wel. Oké, okay. Dag, Art. Doeg. Doei. 0800 1121 Henk. Hoi, uh, Asset. Je spreekt met Henk. Uh, uh, mijn vraag is uh, dat uh, de laatste tijd zie je veel uh, struiken... die zijn helemaal ondergeweven uh, met wedden. Uh, met, uh, ja. Spinnenwebben en dat, die verstikken, die, die struiken helemaal, en dat ziet er helemaal niet uit. En, maar mijn vraag is eigenlijk, uh, er zitten heel veel rupsjes zitten erin, en of er daar uh, allemaal vlinders uitkomen. Of uh, komt er überhaupt uit elke rups een, een, een, een vlinder? Maar je weet dat een, een spinnenweb en een uh, cocon, dat dat twee verschillende dingen zijn, hè? Nee, dat, dat, dat, dat moet je kennen. De laatste een paar jaren vroeger had je dat helemaal niet. Dat, dat waren struiken, struiken je ziet, ziet ze nu, die zijn helemaal ondergeweven. Dat lijken net spinnenwebben. Oh. Er allemaal zitten allemaal rupsjes erin. En dan komen dan van die lange draden uit en dan komen die rupsjes eruit. Ja. En mijn vraag is, komen er vlinders uit of, of hoe zit dat? En Jij hebt het over die, um, die rupsen die komen altijd... Het is, je hebt, je hebt altijd het, vroeger was het komkommertijd, want dan was er, gebeurde er niks meer in, in Nederland. En dan ging iedereen over de, de kwaliteit van de komkommers praten. Oh ja. En ja, nee, ik ga ergens naartoe met dit verhaal. Zodra uh, alle uh, televisieactualiteitenprogramma's en het nieuws en zo... die hadden dan nieuws over komkommers, omdat er, was, er gebeurde namelijk verder helemaal niks meer... Ja. En dat is een hele periode geweest. En dan noemde je dan komkommertijd. Dat zijn van die nieuwsluwe tijden. Als iedereen op, uh, op vakantie is en het is reces in de kamer. En, en, nou, dan gebeurt er niet zoveel. Dat heette vroeger komkommertijd. En dat heet, tegenwoordig heet dat tijd. Ja. En dan, is, dan opeens zie je overal in het nieuws berichten over die rupsen... die weer een bepaalde tijd in het begin van de zomer um, opduiken. Ja. En volgens mij zijn dat de rupsen die jij bedoelt... Ik denk het wel. Ze verstikken de struiken. Die, die, uh, die zijn helemaal ondergeweven. En die zitten vol met rupsjes. En ik vroeg me even af, komen daar vlinders uit? Uh, zou je nou, toch... Elk, uit elke rups een, een vlinder uit. Ja, in principe natuurlijk wel. Want een rups is niets anders dan een baby vlinder. Ja, dat dacht ik zelf ook. Maar ja. ik kon me niet voorstellen, joh. Ja, en ik weet er zelf natuurlijk weer helemaal niks van. Want waar blijven dan al die vlinders? Ja, die, die, die zie je dan. Ik zie alleen maar een, een, een struik vol met, uh, met van die lelijke uh, rupsjes allemaal. En, en staat, ja, staat er eigenlijk... zo'n struik voor je deur? Hé? Eh? Staat er zo'n struik bij jullie in de straat? Ja, het op, overal hier in, uh, waar ik woon. Ja, dus je, dan valt het je ook regelmatig op? Sorry, ik versta je niet goed. Maar is het rond deze tijd van het jaar... Het is nu ja, sinds... ik heb ze nu al gezien. Ja, maar, maar, maar sinds een week of zo. Een week, dat weet ik niet hoe lang het duurt. Maar uh, in de duinen zie je het. En uh, in, in struiken bij, bij, bij bossen. En, en het, uh, ja, dat, het, het verstikt dan die, die struiken, wat ik net al zei. Ja. En, en ja, mijn vraag ja, ik, ik, ik weet niet beter dat er uit een rups een vlindertje komt. Ja, nee, dat, uh, dat, uh, daar staat mij ook van de biologieles nog wel iets uh, van bij. Ja. Maar um, even kijken, ja, ik, uh, ik uh, ga het maar weer voorleggen. Ja, ik zit altijd... Vroeger was het programma op zaterdag en dan had je daarna vroege vogels. Dan had je zo, dan wist je dat er een hele natuurclan uh, natuur van mensen zat te luisteren. Maar ik weet niet hoe, die, hoe dat op um, donderdagnacht is. ja. Ja, je verstaat me heel slecht, hè? Ja, klopt. Ik heb even de radio aangezet, dan nou, versta ik je beter. Nu versta je me met vertraging. Met vertraging? Oh <laughs> ja. Ja, me ik me uit, dan. ja, dat is dat helemaal Dat is helemaal handig. Nee, ik doe gewoon een oproep, Henk. Ik ga mijn best voor je doen. Ik zeg 0800-1121. Ja, ja. En dan uh, uh, ga, ik, uh, ga ik eens kijken of er iemand met verstand van natuur iets over de rupsen kan zeggen. Oké. Okay. Mag ik je nog een vraag stellen? Nou ja, als je toch bezig bent. Um, stel je voor, ik ben, um, ik word op de Noordzee gedumpt. Nou, ik stel het me voor. In, in, in, een, in een bootje. En uh, hoe kom ik dan in de nacht thuis? Nou, Want, in uh, jouw ik, geval heb ik, heb ik een hard hoofd in. <laughs> <laughs> Roeien. Maar uh, mijn vader die heeft gevraagd. Ik heb hem een paar keer gevraagd. Ja. Yeah. Maar die varen dan op de sterren. ja. Yeah. En uh, dan zeg je van ja, dan moet je de Poolster hebben of de Noorderster. Of ik weet niet of dat dezelfde is, maar hoe kan je dan navigeren op de sterren? Hoe kom ik weer thuis? Hoe kan je een noorden bepalen in het zuiden? Op de sterren, s'nachts. Ja, nou dat, dat weet ik een beetje, maar dat, daar is ongetwijfeld iemand die nu wakker is, die daar iets over kan zeggen. Oké. Okay. Ik me niet, kan me niet voorstellen dat iemand je dat niet even uit kan leggen. Even kijken. Hoe... Ja, dat ik het zelfs begrijp. Weet je wel, dat ja, de... precies. Ja? Hoe navigeer je op de sterren? Ja. En wanneer, heb je een datum in je hoofd met dat bootje? De... Nee, nee, joh. <laughs> <laughs> nee. Nee. Ik ben het helemaal niet van plan. Maar oh, oké, okay, uh... gelukkig. Nee, ik, ik ben ik ben al bang dat ik het nieuwsbericht. Ik hoorde het nieuwsbericht al voor me. Uh, <lacht> en, ene Henk verdwaalt op zee dat hij in het programma Nachtsuster tips had gekregen hoe hij kan navigeren. Ja, en nee. ik moet roeien. Nee, ik, uh, ik ben um, uh, blij om te horen dat je dat niet verpam. en ik heb dus nu de uh, ik ik film even in met de processie Rups. Komen ja? daar ook allemaal vlinders uit? En zijn dat er dan rond deze tijd van het jaar ook niet verschrikkelijk veel? Waar blijven al die vlinders dan? Nou, dat zijn een beetje mijn vragen die ik erbij uh, uh, verzin. En um, de andere vraag is dus... Hoe navigeer je op de sterren stel dat je in een bootje op zee zit midden in de nacht? Ja, dat zou ik graag willen weten. Een, een, een, een simpele antwoord. Ja, een en Janneke taal. Oké, okay, ja, precies. Oké, okay, nou, ik doe mijn best, Hank dankjewel. Hey, Oké. Okay. Goedenacht. Dag. Hoe navigeer je op de sterren? 0800 1121. Yes, yes, yes. like want again, want Tonight, it goes sweatbox, laser beam, flashing lights. Cloud cards, been from Mars, dressed in stars and strikes. Classic electric, ladies of the evening, drinking booze and mingling. Mash into the music, I could do anything. Freaky deaky stars, peckles and pink butterflies. Life is nice, so nice. I walk into a club and I found paradise. I'm seeing stars, I can't believe my eyes. Seeing stars. Oh my, starry eye surprise. Sunday down the sunrise. Dance all night. We gonna dance all night. Dance all night to this DJ. Sugar, dance all night to this DJ. Oh my, starry-eyed surprise. Sunday on the sunrise. Dance all night. We gonna dance all night. Dance all night to this DJ. Sugar, dance all night to this DJ. Dance all night to this DJ. I love a Dance all night to this DJ. Haha. Uh -huh. <laughs> The record always spins on the trails we play. The walls are closing in, but that's okay. Cause I've been waiting all week to feel this way. And it feels so good, so good. I'm on top of the world, the coolest kid in the neighborhood. So let me be a spot for one night, that's right. Sweatbox, laser beam, flashing lights. You got to feel the rush, feel the spice of life. Thug life, shifty rolls of dice, they got surprise eyes in, mesmerizing. The minds are sick ones, cause what we are is victims of fun. Come on, come on, the fun has just begun. Come on, the fun has just begun. Dance all night to this DJ. Oh, my, starry eyes, surprise. Sunday in the sunrise. Dance all night. We gonna dance all night. Dance all night to this DJ. I sugar dance all night to this DJ. Dance all night to this DJ. I love a dance all night to this DJ. Oh, ook een fold en starry-eyed surprise was dat... naar aanleiding van de vraag van Henk. Hoe navigeer je op de sterren? Andere vragen die nog openstaan. Ja, de eikenprocessierups, allemaal gesponnen in kokonnen, kokons... Nou, allemaal gesponnen in hun kokon. In de uh, eiken, neem ik aan. Maar ook in de struiken bij Henk in de straat. Komen daar allemaal vlinders uit. Is er iemand met verstand van nou ja, natuur die er iets over kan zeggen? Arts wil graag weten waarom er van die ronde gaten in een ordner aan de zijkant zitten. Als je, je ordner in de kast zet, dan kijk je vaak tegen zo'n rond gat aan. Waar is dat voor? En uh, hij wil ook weten, als hij dan toch over gaten ergens in heeft, uh, of mensen ervaring hebben met een tongpiercing. 0800-1121. Kees wil weten waarom geitenwolle sokken meestal gewoon van schapenwol zijn. En waarom ze dan geitenwolle sokken heten en niet schapenwolle sokken. En Anneke wil weten wat een serafaan is. 0800-1121. Annemien? Ja, goeienacht. Goeienacht. Ach, ik moet heel erg lachen met Art. Oh, gelukkig. Ja. Al gelukkig. De Piercing, die vorig jaar in het doorboekhandel werkt. Ik vind dat je zijn volgende baantje maar moet gaan zoeken. in een schoenenwinkel. En dan zal hij in het magazijn van de schoenenwinkel. tot zijn verbazing allemaal dozen zien staan. waar ook een gaatje in zit. Niet zo groot als in die ordens. Ja. En misschien kan hij zelf het antwoord verzinnen. Is het dan toch om te zien wat erin zit? Nee, natuurlijk niet. Oh. Om je vinger in te steken. Oh. Als je in een schoenenwinkel werkt en je moet in het magazijn al die stapels, dozen, de goede zoeken. En je moet er eentje uittrekken van de goede maat. Dan is het erg handig als er zo'n gaatje in de doos zit. Dan stop je je vinger in en trek je hem eruit. Nou, diezelfde functie is wat gaat in die ordners. Allee, maar je als... kunt een ordner toch ook gewoon aan de bovenkant eruit wippen? Je moet veel handiger middenin. Oh, oké. Okay. En, en bij een schoenenwinkel, als ze nou geld hebben om aan de zijkant van de schoenendoos dan een gaatje te maken, dan ja, hebben ze toch... de korte kant, want die lange kanten, die, die, daar kan je helemaal niet bij. Nee, dat snap ik, want je gaat niet de schoenen ja. met de lange kanten aan, aan de, de voorkant kant van dat opstapelen. de kant waar alles staat wat erin zit. Nee, Maar, de, maar uh, ja, precies, nou ja, ten eerste... Dat is superhandig. Er staat al op wat erin zit. Ja, maar ik peuter maar eens uit, zeker als er vijf of zes bovenop elkaar staan. Oh ja. Ik heb de akelige gewoonte om al mijn schoenen in de schoenendozen uh, op te bergen. Echt waar? Ik het super, ja, dat is een ontzettende afwijking van me. Maar het is super handig als er een gaatje in zit. Maar jij hebt dus je hele kast vol staan met schoenendozen? Of heb je ook zo. Ja, ik heb ook nog een beetje voorliefde om een beetje te veel schoenen te kopen. Nou, ik heb daar toevallig mijn laatste zin verdiept. Maar de gemiddelde vrouw heeft twintig paar schoenen. Dan kom ik aardig in de buurt. Ja, waarvan ze er elf. Elf paar dus, niet elf schoenen, maar elf paar nooit draagt. Ja, dat klopt. Daar oh. heb ik ook last van. Wat staat, er dan zo, wat staat er dan in jouw kast wat er al een half jaar niet uit geweest is? Uh, oh, een oude dameschoen, ik dacht dat ik daar aan toe was, maar ik, ik vond ze zo verschrikkelijk benaderd inzien dat ze nog nieuw zijn. Maar jij houdt ze wel, je zet ze niet op marktplaats. Ja, als ik een computer had, had ik dat waarschijnlijk oh, al ja. gedaan. Voor een oude dame. Zullen we ze proberen te verkopen? Een aanval, een aanval van tuttigheid had ik. Maar het zijn hele degelijke schoenen. Annemien? Ja? We gaan ze verkopen. Oh, ja. Wat, Wat voor kleuren hebben ze? Zandkleuren. Ja, het, het, is, het zijn ook wel de lelijkste, saaiste schoenen die je kon vinden in de hele, de hele schoenenwinkel. Je begrijpt het meteen. Zandkleurige schoenen. En er zit er nog een gepsje op of een dingetje? Nubuck en, lubek en, en, en gladde leer. Heel klassiek. En geen vetertjes. Huh? Geen vetertjes. Nee, nee, nee. nee. Klitterband Daar houd ik van nogal gestileerd. Oké. Okay. Maar ja, toen had ik een aanval van degelijkheid. Hoge hak, lage hak? Tot tussenin. En wat voor maat? 37,5, 38. Oh, wat een uh, beschaafd voetje. beschaafd voetje, ja, dat kan nog niet meer in. <laughs> <laughs> en iedere keer zie ik staan, op de onderste, onderste laag. Dan denk ik, jezus, ja, ze staan er nog steeds. En wat heb je ervoor betaald? Oh, het was nog een het Ik Dat vergeet ik altijd al nog. Ach, waar? Die schoenen staan er nou sinds 2002 al in. Staan ze daar een beetje te verpieteren. Ja, maar het, het klassiek model. Een klassiek model. Ik voel me ook heel erg schuldig. Nee, ja, en terecht. Wat heb je ervoor betaald? weet ik echt niet meer. In, in, in die guldens? Geen idee. Nou, ongeveer. Zat het er bij de, rond de 15 of rond de 150 gulden? Nou, meer, meer boven de 50. ja. Oh, Annemien toch. Ja, het ja. staat gewoon kapitaal. Maar niet iedereen moet het horen, want dan je je nog meer te blozen. Ja, en, en wat wil je ervoor hebben? Nou, als ik er plezier mee kan doen. Oh, dan mag hij ze zo op komen halen. <laughs> <laughs> maar wat, nou vraag ik me af. Deze schoenen hebben het dus niet gehaald bij je? Welke schoenen heb je nou wel aangehad vandaag? Vandaag heb ik. Wat had ik aan? Oh, ook iets degelijks eerlijk gezegd. Oh? Met van die, van die kleefstripjes. Kleefstripjes? Ik ben de hele dag niet naar buiten geweest. Oh, dan heb je gewoon je pantoffels op. Hele mooie Italiaanse pumps met open tenen en open heel. Prachtig. Ja, die mogen niet weg, mooi, hè? Mooi die blauw. En die wil ik echt niet kwijt, maar ik kan ze niet meer aan. Ja. En het is ook heel slecht voor me als ik op zou gaan lopen. Ja, maar die maar moet ik vind je het houden. Het is zo mooi dat ik ja. het niet kwijt wil. Nee, maar die, kun je dan, maar die zou ik dan wel uit de doos halen een beetje in het zicht zetten. Ja, die zitten ook in zo'n handig zakje aan de deur. <laughs> daar kijk ik dan verliefd naar en denk ik: God, het was toch een leuke tijd toen ik daar op een hond Nou, kijk. Hupte. Nee, daar heb je de, de, de, dan heeft het een functie. Maar dan die, heb je die zandkleurige, strak <laughs> gestileerde schoenen maat 37,5 met, 37, half, met de, niet te hoge, niet te lage hak. Maar uh, ja, die, die, uh, die, die, moet, die moeten we van de hand kunnen zien te doen. Dus is er, is er misschien een mevrouw die wel op leeftijd is, maar toch nog wel een hakje aan kan? Die denkt, nee? Waar woon je ook weer, Annemien? Ik woon in Bunnik. Die in de buurt van Bunnik woont. Nou, gaan we eens even kijken of we die schoenen nog van de hand kunnen doen. Ja. Voor een leuk flesje wijn, een taartje of een bosje bloemen mag je ze opkomen halen. Ja. Goed. Ik ga mijn best doen en ik, uh, ik ben blij dat het uh, uh, Ordner-verhaal meteen opgelost is. Ja. Pot, en de arts moet maar naar de, naar de schoenenwinkel. Die gaat in de schoenenwinkel Dan kan die zijn eigen, eigen vragen beantwoorden. Ja, en dat, maar ik, ik zit dan Hij toch... Hij iets met gaatjes, hè. Gaatje in zijn tong. Een gaatje ja. ja, en in een schoen zit ook een tong. Dus dan is het ook <laughs> heel logisch. Nou, dankjewel Annemie. Okay, ja, dag. Dag. 0801121. Uh, Hanneke. Hanneke. Nee, Hanneke die is, die, die heeft meteen opgegooid. Die is onderweg naar Bunnik denk ik, om die schoenen op te halen. Die uh, uh, kwam in de vleiding. Dan probeer ik het even met Wouter. Dan hoor ik dezelfde ijzige stilte. Dus ik ben bang dat ik helemaal niemand aan de telefoon heb. Nou, dan zeg ik gewoon nog een keer 0800-1121... Um, even kijken, dan hebben we de vraag van de ordners in ieder geval beantwoord. Maar inderdaad, Art wil graag mensen horen... die ervaring hebben met een tongpiercing. Ja, die er iets over kunnen vertellen. Kees wil weten waarom geitenwolle sokken van schapenwol zijn meestal. Waarom ze geen schapenwolle sokken heten. Anneke wil weten wat een sarafaan is. Henk wil weten hoe het zit met die eikenprocessierups of andere rupsen. Worden dat uiteindelijk allemaal vlinders? En hoe navigeer je op de sterren? Dat wilde hij ook graag weten. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Nou, er zijn ongetwijfeld mensen die dat weten. En uh, bel dan even naar 0800-1121. Je kunt altijd ook nog mailen als je wil. En dat kan door te mailen naar omroepmax.nl Zet dan wel even je telefoonnummer erbij. Hè? Want dit uh, telefoonnummer draait om mensen die iets te vertellen hebben. En als ik alleen maar dingen voor moet gaan zitten lezen, is voor niemand leuk. Dus zet je nummer erbij als je mailt naar nachtsusterapenstaatjeomroepmax.nl. Hans? Ja? Goeienacht. Goedendag. Wat uh, kan ik voor je betekenen? Uh, ik wou een antwoord geven. Nou, daar ben ik altijd heel blij mee. Uh, de eerste vraag ging over de Sarah Vaan. Ja. En ik dacht van, weet je wat, ik heb een dikke vandalen in de kast staan. <laughs> en uh, daar ben ik even gaan kijken. Ja. En daarin staat uh, lang, mauloos, vrouwenkleed uit Rusland. Lang, mauloos, vrouwenkleed uit Rusland. Dat is alles. Ja. Dat is alles, ja. Hmm. Ik heb toen nog even op Wikipedia gekeken of ze een plaatje hadden. Maar dat stond er niet. Daar stond wel dat het lied De Rote Sarafaan... Oh. Dat is een Duits lied. Oh. En dat is gebaseerd op een oud-Russisch volkslied. Oh, en dus daar even... komt het verhaal dus vandaan. En hoe schrijven we in het Duits dan Sarafaan? Met, een, met uh, twee a's in plaats van drie. Uh, Sarafaan, -A -A -A ja. Ja. ja, en het is deer, hè? DER, De ja. Mannelijk. Ja, Deer, DER ja. Sarafaan heet dat lied dan. Ja. Ivan Rebelov heet het gezongen, onder andere. Oh, we moeten toch bijna in staan, hè? En, uh, nou, het is dus een, een maulloze jurk. Ja, ik zit ondertussen te zoeken hoor, want ik ben er niet zo heel handig in. Dus ik kijk even of hij er dan. Maar volgens mij staat hij er in het Duits ook niet in. Dat is nou jammer. Ik wil natuurlijk nu zo graag weten waar ze over gaan het zingen zijn. Maar uh, nou weten we nog niet hoe het zit met dat het ook een bruidskleed is... en dat dat meisje me in het liedje absoluut niet hebben wil. Nee, dat stond er ook niet staat bij. Het staat het alleen niet alleen op wiki? Het staat alleen dat het een mouwloze lange jurk is. Het is geen tutuutje of zo. <laughs> het is ook geen rok. Het is een lange jurk zonder mouwen. Ah, oké, okay. nou... Dan, uh, dan weten we dat in ieder geval. En waarom ze zich er nou zo verschrikkelijk druk over maakten, dat uh, is misschien nog dat iemand daar nog uh, over ja. uh, kan bellen. Oké. Okay. Nou, ja. fijn Hans dat je even kon rondsnuffelen in alle bronnen die zich in jouw huis bevinden. <lacht> Verder alles goed? Jazeker. Oh, ja. gelukkig. Nee, ik vind het altijd leuk om in woordenboeken te zoeken. Ben... <lacht> ja, iemand moet ja, het ik doen. Ik ik een vertaler van beroep dus dan krijg je die tik. En Van welke taal naar wat dan? Uh, mijn, uh, mijn moedertaal is Zweeds en ik vertaal oh. uit het Nederlands en Engels vertaal ik naar het Zweeds toe. En valt er veel te vertalen? Nou, het is uh, sinds de crisis wordt het een beetje minder. Ja, dat heb je wel eens gehoord. Ik vertaal vertel dan meestal van die technische handleidingen en zo. Oh. En er worden weinig machines verkocht op het moment, het ik de oh. Ik heb niet zoveel te vertalen. Maar ik heb, uh, het, dat, omdat ik ze weinig anders te doen had, kreeg ik vorig jaar een kans. En ik heb voor het eerst in mijn leven ook een roman vertaald uit het Zweeds en het Nederlands. Daar kan ik meteen even reclame voor maken. Oh, ah. leuk zeg. En, uh... Ja. Maar is dat niet, uh, heb je dan niet heel erg uh, problemen omdat het dan opeens niet over uh, uh, linker bougie kleppen gaat, maar over uh, uh, romantische perikelen en ontwikkelingen? Ja, dat wil je niet weten wat een probleem dat gaf. Ja. <laughs> ik had gelukkig een hele ervaren vertaalstuk die mij daarin gecoacht heeft. Oh, handig. En ik had, uh, ik had uh, ruim een half jaar de tijd om het te doen. En inmiddels zijn dus, nou dan heb je allemaal nawerk, er is een persklaarmaker en er is een corrector en nog een nakijker en je krijgt dat telkens, wordt dat heen en weer gestuurd. Dus er zijn wel mensen die je helpen om te zorgen dat je niet uit de bocht schiet. En wat was en, het moeilijkste woord dat er in die roman stond? Oei jee, Dat vraag ik me wat. Is er een woord geweest waar je lang naar hebt moeten zoeken totdat je de goede vertaling had? Nou, waar ik het langst over gedaan heb, het is uh, even heel kort. Het is een Zweeds boek en het gaat over een, uh, een uh, Griek die in de jaren zestig naar Zweden emigreert. Ja. En uh, die kan bepaalde Zweedse woorden niet goed zeggen. <laughs> en dat geeft. Dat is ook wel verwarrend. Griek. Ja. En daarvoor moest ik dus Nederlandse woorden vinden. Die een Griek in het Nederlands niet kan zeggen. Ja, ja, ja. Uh, om, uh, om goede exfilenten te krijgen. Uh, en, uh, nou, Ik heb daar er heel erg mijn best op gedaan. Ja. Ik uh, ben speciaal een paar keer extra naar het Griekse stroom geweest. <laughs> <laughs> om te horen hoe die Grieken nou precies Nederlands spreken. Zodat ik de, de, het juiste accent kon weergeven in het Nederlands. Over okay, een maand ja. komt dat boek uit. En hoe heet het? Want dat had je natuurlijk al lang 17 keer moeten zeggen in dit gesprek. Uh, de laatste Griek, zweet dat boek. De laatste Griek. En wat is dat in het Zweeds? Den Siste Grieken. Ja. Ja, he, vloeiend. <laughs> <laughs> nou, dankjewel. Ik, uh, ik weet in ieder geval iets meer over de Sarafaan. Wat we een mauloos. Een Mauloos lang vrouwenkleed, nou dan weten we nog niks. Ja, zo, een soort jurk jurkvorm en zoiets ja. eigenlijk. We hebben een beeld, maar we weten nog steeds niet waarom ze dat per se niet wilden hebben. Dat meisje uit het liedje, maar misschien uh, nou, dat er nog iemand uh, overbelt. naar 0800 1121. Dankjewel Hans. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Uh, goeienacht, verder. Nou, jij ook een hele goede nacht. Oké. Okay. Doeg. Ja. Hoi. 0800 1121. Is er nog iemand? Hallo? Laten we het gewoon proberen hoor. Hallo? Hans? Paul? Oh, Hans had ik net net net. Ja, hallo, maar oh, het is weer ellende, want ik kan je amper verstaan. Verschrikkelijk, hè? Maar het draait ook niet om mij, het draait allemaal om jou, Paul. Oh, jeetje, man. <laughs> Uh, ik heb wat aanvulling op de, het verhaal over die sarafaan. Oh, gelukkig. Internet. Gelukkig. Oh jee. Uh, ik heb ook een vandalen op schoot. <laughs> en dat is een etymologisch woordenboek. Oh. En dat gaat over de ontstaansgeschiedenis van woorden. Ja, dat is een etymologisch woordenboek. Ik wat ik hier gewoon voorlees, want ik had ook nog nooit van zo'n ding gehoord. Een sarafaan is een Russisch vrouwengewaad. En het komt ook uit het Russisch. Ja. Van het woord Sarah Van. Dat vroeger... En dat zou wel eens de oorzaak kunnen zijn... maar dat is de interpretatie... dat die vrouw dat kleed niet wilde dragen. Omdat dat vroeger ook een mannengewaad was. <laughs> en uh, het komt uit het Turco-Tartaars. Het Turco-Tartaars? En Turco het Perzisch. Ja. Uit het woord uh, sarapa, en dat betekent erengewaard, dus die trouwjur komt ook in de buurt. Ja, ja, ja, ja. Nou, een, uh, een, uh, ro een rood gewaad dus. Ja, een rood erengewaard, ja. maar misschien dat dat mensen dachten, ja, die mannen, dat mannenpak wil ik niet. <laughs> ik denk toch dat het allemaal nog wat gevoeliger lag, maar... Okay. Ja, maar misschien moet je daar echt een beetje voor ingevoerd zijn in het uh, Turko Tartaars. Ja. Denk ik hoor. Maar ja, ik vind... Ja, mevrouw. Ja, lekker. Maar ik, uh, een, ik vind het zo grappig, want een, een uh, vriend van mij, die heet Sara Finski van zijn achternaam. Ja. Dus die, die heet dus dan eigenlijk, voor mijn gevoel denk ik dat hij eigenlijk uh, Stefan Vrouwenjurk heet. Ja, maar je hebt, je hebt van die mannen. Ja, daar kan hij ook niks aan doen natuurlijk. Nee. En er is ook helemaal niks mee. Goed. En dat ja. navigeren op die sterren... daar weet ja. ik niet zo vreselijk veel van. Maar ze hadden vroeger aan boord... Ja, van die houten instrumenten... waarmee ze de hoek konden meten... waaronder ze onder bepaalde sterrenbeelden doorvoeren. Waardoor ze aan die hoek... Konden, uh, hun plaats konden bepalen op zee. Ja. En meestal deden ze dat ook... Uh, met behulp van de polster. Want we hebben ook nog de uitdrukking: als je je ergens gaat oriënteren, dan ga je pols hoogte nemen. En dat komt daar vandaan. Oh! Oh, ik zie het helemaal voor me dat je dan met zo'n stokje zo ook afstanden kunt meten. En zo. Ja, precies. Nou, je ja. kunt het vergelijken, denk ik hoor. Ik ben niet zo goed helemaal niet zo goed thuis in dat instrumentarium gedoe. Met de zonnewijzer, dat doe je dat ook. Hè? Ja. Dan ook uh, op bepaalde tijden. Uh, ja, kun je ook aan die zonnestand aflezen. Uh, uh, wat, wat de tijd is op dat moment. Nou, ja. Nou, weer wat geleerd. Ja, dankjewel. <laughs> ja, bedankt, zou ik dan ook zeggen. Uh, mag ja. ik ook nog een vraag stellen? Ja, dat mag. Je bent en, er nu toch? Je, je had het erover. Een vraag die je zo nog te binnen schiet. Ja, een, een vraag schiet mij steeds te binnen als ik met mijn hond loop. En mijn hond ken je wel. Want we hebben het er een paar weken geleden over gehad. Over chocola eten van honden. Ja. En ja, ik moest hem toen de groeten doen. Maar ja, daar heeft hij niet op gereageerd. Maar, oh, nou is ook onaardig. Nou, het, het is een jachthond. En die is gek van apporteren. Het is echt wel een een vraag voor hondenkennis. Dus een stok gooien en terugbrengen. En dat doet hij perfect. Ja. Maar hij doet het nooit in een rechte lijn. Oh. Altijd een paar meter als hij bij mij vandaan is op de terugweg... gaat hij even opzij en dan tilt hij zijn poot op... want dan moet hij een vlaggetje zetten. Ja. Nou, wat is dat nou voor hondengedrag? Maar dat, dat doet alleen jouw hond, of niet? Dat, ja, dat weet ik niet. Ik ik nooit... Maar als jij dus een middag met hem in het, in het, uh, in het park bent, dan, dan uh, doet hij 78 plasjes. Ja. Nou, geen plasjes, reuksporen uitzetten. Hè? Dus, mm -hmm. Want je begrijpt niet waar die het vandaan haalt natuurlijk nog. Hè? Dus dat dier dat komt volledig uitgedroogd thuis iedere keer. Ja, is ook zo. Ik stort ook voor. of is een waterbak. Ja. <laughs> dus waarom? Ja... Ja, en Even denken, want is die dan niet gewoon? Uh, het is toch? Ik, ja, ik heb zo'n ja, waardelijk... van, ja. Kijk, van een vlaggetje zetten. Ja. Dat is een uh, niet, niet dat hij moet plassen, maar dat is dominantie. hè. Uh, dat is van ik ben de baas en nee. ik moet even een reukspoor uitzetten. Ja. Dat hebben we hebben de vorige keer wow. ook over gehad. Als je met je hond ergens gaat lopen en je reut tilt over als een poot op. Ja. Ja, dat mag die helemaal niet. Het, dat mag alleen de hoederlijn wel doen. En niet de hond, hmm. want, want die moet volgen. Altijd behoefte om even zijn geur uit te zetten. voordat hij zijn prooi komt terugbrengen. Maar jou, ja, ja. En jouw vraag is waarom? Ja, of iemand weet. iemand dat kan verklaren. Ja, het zal ook wel in een hondenboek staan. Of ik moet die meneer C. bellen. Nou, ik vraag het me af hoor. Ik, ik heb nog nooit gehoord. Nee. Dat het bij apporteren dan ook. Uh... Ja, misschien heb ik hem wel verkeerd opgevoed, dat zou kunnen. Nou, dat zou... ja, ik denk dat bij katten is dat ook zo'n verhaal. Ja, ik worstel daar verschrikkelijk mee, omdat ik een kat heb die overal bij ons in huis plast. Ach. En bij hem hebben we juist de conclusie getrokken dat we denken dat hij, het, dat hij, dat hij denkt dat hij onze plezier doet. Oh, maar dat is volgens mij voor een kater is dat volstrekt abnormaal normaal gedrag. Want dat doet hij alleen bij de buren. Nee, hij, hij doet het. Huis. Hij doet het natuurlijk ook thuis om zijn het territorium af te bakenen. Ja, dus nee, om. Dat zin... is op zijn territorium. Nou ja, er wonen er wonen, er wonen nog een kat en inmiddels drie kinderen in dat huis. Oké. Okay. Dus hij denkt nou even weer laten. We, maar dit is echt belachelijk. Hij heeft er geen plekje in huis waar hij al niet geplast heeft. Dus ik denk oh, van is het is echt heel smerig. Dus ik, ik, ik denk nu, van, zou, die, zou die dan toch even moeten laten zien dat hij dominant is? Dat hij even aan ons laat zien van jongens, ik ben de baas hier in huis. Ik, dat heb ik eigenlijk nog nooit gehoord van kaders. Dat zien ze dat in hun eigen huis doen. Ja, ik wel hoor. Ik ben er wel het een en ander over tegen. Je kunt er hele middeltjes voor kopen die allemaal niet werken. Ja. En er staan 800 adviezen op internet nee, die heb allemaal niet werken. Ik heb een kaders gehad ooit. Voordat ik mijn hond en toen ik mijn hond kreeg zijn ze één voor één vertrokken. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, hmm. maar goed. Nou, dat is mooi in ieder geval. Maar ik heb nog nooit gehoord van een hond die iedere keer even plast als die, uh, als die geapporteerd heeft. Nee. Dus het nee. is... Uh, ik weet niet wie van ons het raarste beest heeft. <lacht> nee, ik denk ik. Ik ga mijn best doen, Paul. Eens kijken of ik het uh, kan beantwoord krijgen nog de ja, komende ik, drie uur. Ik, ik wou nog één ding tegen je zeggen. Nou, heel het snel. Ik ja. ontzettend van je programma. Ik wil oh. het ontzettend leuk doen, maar... Je verstoort wel mijn nachtrust, want ik kom niet meer in slaap, want ik blijf luisteren. Sorry, Paul. Ik kan geen wetenschap beloven. Oké. Okay. Tot de volgende keer. Niks, hè? Ja, dankjewel. Doei. Dag. Ja, plassende honden. Zo gaan we van het een naar het andere. Hè. We hadden al openstaan nog de geitenwolle sokken... die eigenlijk schapenwolle sokken zouden moeten heten. En nog veel meer. Ik geef straks weer even een overzichtje... van alle vragen die nog openstaan. Je kunt blijven bellen met de antwoorden naar 0800-1121. En onthoud het nummer, hè, want ook de komende uur is dat... gewoon het nummer dat je kunt bellen met nieuwe vragen. We gaan even luisteren naar het nieuws. Tot zo.